Clemens Peters met het NOS Journaal. De Belgische wielrenner Greg Formaat is olympisch kampioen geworden op de weg. In Rio versloeg hij de Zwitser Jacob Vogelsang en de repol Rafael Majka. Die reed lange tijd alleen op kop, maar een kilometer voor de finish... werd hij door de andere twee ingehaald en volgde er een sprint tussen de drie renners. Die won van Avermaat met overmacht. De Nederlanders speelden in Rio geen rol van betekenis. De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich geplaatst voor de finale bij de 4x100 meter vrije slag. In de serie werden de Nederlandse zwemsters tweede achter Italië. De finale is vannacht om half vijf. De handboogschutters zijn in de kwartfinale uitgeschakeld. Titelfavoriet Zuid-Korea gaf de Nederlanders geen kans. Het werd 6-0. De ruzie tussen KPN en Fox Sports over een nieuw contract is nog niet voorbij. Fox Sports dreigde vanaf zes uur vanavond geen uitzendingen meer door te geven via KPN. Maar dat dreigement is vooralsnog niet uitgevoerd. De ruzie draait om geld. Fox Sports eist dat alle KPN-kijkers betalen voor de Fox Sports kanalen. Nu betalen alleen de KPN-planten die ook Fox Sports in hun pakket hebben zitten. Twee Britse bergbeklimmers zijn op de flanken van de Matterhorn omgekomen. Ze zijn waarschijnlijk doodgevroren tijdens een sneeuwstorm. De alpinisten vroegen donderdag telefonisch om hulp toen ze in het noodweer terecht waren gekomen. Vandaag zijn hun lichamen gevonden op 4000 meter hoogte aan de Italiaanse kant van de berg. Ze lagen onder een pak sneeuw van een halve meter dik. ADO Den Haag is het nieuwe seizoen goed begonnen. De ploeg versloeg go Ahead Eagles in Den Haag met 3-0. Mike Havenaar maakte twee doelpunten. Eboei de derde. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrij helder. Morgen wordt het rond 23 graden in het binnenland. Met eerst zon. Later in de middag neemt de bewolking toe en er valt plaats een bui. Ook staat er veel wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 W Nightwalk, the on-air dance show, DJ Dance Boy FM, the weekend party, uh, the weekend party is now, now, now.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 Nieuwe overlevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... het beste van Dance Army, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update. En natuurlijk de team bovenbeste plaats van de dansgroep. En het tweede uurtje zijn van DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens, de opening horen Farag Dawn en Joe Stone met de Sublime... Onderweg zometeen Jason Drulo. Met zijn nieuwe hit Kiss the, the Sky. Maar nu eerst hoor je Zeden, Nina en uh, Maika met uh, Never Let You Go. Pain in the crash. Staring at the sun. Thinking about where we go from here. It's taken me a while. Waiting for the signs. They've been long, but now I think they're here. Fate tells me to never let you go. Zandvoort Zandvoort, Zandvoort. Bum, bum, bum, bum. Digital Farm Animals met miljonairs, wat Futing en Nellie. En daarvoor horen we Jason Drula met Kiss the Sky. Zie je hem zand, want ik heb nieuws uit de stal van Henrique Iglesias. Hij is altijd duidelijk geweest over hoe hij denkt over het huwelijk. Hij vindt dat een eventueel bruiloft weinig verschil maakt. Maar nu heeft de zanger toch gehind op een mogelijke trouwerij met Anna Kornikova. Eerder stond de hero-zanger sceptisch tegenover het huwelijk. Ik geloof niet dat een stukje papier kan laten zien wat je voor iemand voelt, vertelt die aan e-nieuws. Maar Rieke wil nu misschien toch trouwen. Wie weet wat de toekomst brengt op het verleden. Haha, zegt hij. Door deze opmerking en door het feit dat Anna de laatste tijd regelmatig wordt gespot met een grote diamantenring om haar vinger. Is het op handen zijn een huwelijk tijdens de ineens tussen de twee ineens niet uit te sluiten. Het kop op al jaren hun relatie buiten de publiciteit te houden, maar uh, ja, misschien gaan ze dan toch trouwen. Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Ik, uh, ja, mijn, uh, mijn vriend uh, die wil ook altijd trouwen. En uh, ja, misschien komt de dag nog maar. Ik heb ook iets van, uh, wat is de meerwaarde van een papiertje dat je getrouwd bent? En negen van de tien mensen die getrouwd zijn, die gaan ook scheiden. En als je niet getrouwd bent, dan ga je ook niet scheiden, toch? Uh, ja, per andere niet misschien, maar hè, mensen die gaan trouwen... dan gaat het vaker fout als mensen die gewoon al hun hele leven samen zijn. Zie je op Amazon, voor door met muziek... Jean-Marie en DJ Dio met uh, Mykonos. vakantieplaatsje. I'm ready for the party, party, party. Come on, bang it, bang it, bang it. So let's party, party, party. Now let's bang it. Bang it, bang it, bang it So let's party, party, party Now let's bang it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 Escape in Amsterdam. En het begint vandaag erg, vanavond erg vroeg. Het is al begonnen. Half negen begonnen, het gingen de deuren open. En uh, ja, natuurlijk Brainwash, het wekelijkse feestje met onze eigen Zomforse Raymundo. En vanavond heeft hij negen meegenomen. James Fields, Jochem Harmeling en Marbo. En uh, voor meer informatie, check even we de website uh, escape.nl. Daar vind je alle informatie over uh, de feesten in Escape. En natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwash met onze eigen Zomforse Raymundo. Vandaag hebben we natuurlijk de Gay Pride in Amsterdam. En er zijn natuurlijk weer een hoop uh, aansluitingen op feestjes uh, bijgekomen. Onder andere de Eep Club en Lounge. B-exclusive. Be Vanaf 11 uur ben je welkom. Iedereen 10 euro. Met Natali Roma. Mijn Roma naam moet ik zeggen: Romona. Bad Guys, Futuring uh, MC Genie. Off-White, Pasco Moreno en Day 23. En vanavond in een stukje verder als de Escape aan de rechterhand. Waar heel lang geleden, toen ik nog regelmatig in clubs te vinden was... hadden we daar de it. Tegenwoordig is dat Club R geworden. Vanaf 11 uur ben je welkom met de Beer Neslety Europride. En het is Gay Friend. Zat er heel duidelijk bij. Het begint om 11 uur, duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check even R.nl. En wie de line-up is, ik heb geen idee. Dat staat dan weer net niet op het mailtje wat ik van u gekregen heb. En vanavond natuurlijk, uh, vandaag de hele dag... ...over en vanmiddag in het Amsterdamse Bos ...hadden we het uh, feestje Dekmantel Festival 2016. En vandaag in Club 8 uh, Pride... ...en uh, Pride Just <laughs> ja zo mijn Engels is niet altijd helemaal goed. Zeker als je de afgelopen paar dagen weinig geslapen hebt. En in Club Next hebben we natuurlijk de Gay Pride 3X NIX... En in de marktkantine hebben we Gay Pride is Burning. Dus ja, allemaal feestjes wat allemaal gebaseerd is op, uh, ja, op de Gay Pride in Amsterdam. Hè. Want het is uh, dat hele week. Dus uh, ja... Op het Rembrandtplein is, uh, is de hele dag al gay.nl Pride Party. Een leuk feestje. En in de Sugar Factory hebben we donker. Ja, waar zou dat op slaan? Hè? Moet je maar goed over nadenken. En in de supper, cruise, uh, supper Club Cruise hebben we Pride Summer Cruise. En in de box Goldfish Outdoor. Nou, gewoon te fel feest om op te noemen. Dus uh, ja, goede reden om gewoon uh, gezellig uh, richting Amsterdam te gaan... The place to be, hè? Dus uh, als je er natuurlijk uh, van houdt en uh, ja, ook uh, het hele weekend... ja, ik moet het even vermelden, hebben we Amsterdam Kook, Nederland Kook. dat is op de NDSM-werf aan de overkant van het uh, Centraal Station Amsterdam... Dan kan je het hele weekend lekker eten. En er komen ook nog een hoop artiesten bij, onder andere van Dick Houten. Kan je daar verwachten, ik geloof dat hij zondag gaat optreden. Dus uh, daar vind je mij ook het hele weekend. Zie je wel eens over met muziek? Want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Albert Gonzalez Futuring Marcella Prizes met Summer Nights. Nine. No, summer nights, summer feel so free, feel so free. Calling on all hearts, calling on all Can on, on, you feel that beat? You, I, us, us them, them. Party to the sun never end, Dance all night, break everything, break everything. Break everything. Break everything.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 was Martin Garrixen samen met uh, Bebe Rexha met In The Name Of Love. En daarvoor horen we uh, de bingo players. Samen met uh, A-Track en uh, Phantoms. De A-Track en Phantoms remix met Cry Just A Little. En er werd nu even tijd voor de tien. En boven beste plaat van de dans voor Ja, klein foutje in de programma. Ga ik je zo alles over vertellen, kom je zo achter. De tien boven beste plaats van de dans voor deze week op 10. Dennis Cruise met New Life op negen. Hot since 82 met Yourself. Op 8 deze week, Gold Summer. Golden Summer moet ik zeggen. In de kleptoon edit met In The City. Op 7 deze week, Oliver Huntman met Tera. En op 6, Darius, Sarosian en Dorley met Gravity Check. Op 5 deze week, Mark Rombay en uh, Stefan met uh, Atlas. Op 4, Oliver Huntman, alweer met uh, Fouagge. Op 3 deze week, Lucas en Steve en Wolf met Summer on You. Op 2 deze week, Jude en Frank met La Luna... Deze week op één de plaat die je zojuist gehoord hebt. Pak een beetje voor Martin Garrix. Dat was The uh, Bingo Players in A-Track met Cry Just A Little in een nieuw jasje. En dat is gedaan door A-Track en Vantemans. Ja, en die heb ik al gedraaid. Dus vandaar een klein foutje in de programmering. Dus uh, we gaan even kijken. Dan doen we gewoon de nummer 2. Jude Frank met La Luna. Tommy Sunshine met Scrub the Ground, using DJ Funk. En daarvoor de muziek van Tiesto, uh, tezamen John Legend met A Summer Night. Zie je bij mijn zand voor de Nightbook. Het eerste uurtje zit erop, niet gedrukt. meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Hij doet het tot 11 uur. En vanaf 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Dat doen we met uh, DJ Cavus Kelly. Dus genoeg reden om gewoon lekker te blijven luisteren. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan: Toyami en India Day met Keep Pushing. Maar nu is Bakermat met Living. Dat doen ze samen met de Alex Claire. En ik zeg gewoon keert tot zometeen na de break.